Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Twee derde van de burgemeesters in Noord-Holland... heeft wel eens te maken met intimidatie en bedreigingen... Het blijkt uit een rondgang van NA Nieuws. Aan het onderzoek deden 35 van de 47 Noord-Hollandse burgemeesters mee. Enkele van hen zijn fysiek bedreigd en hebben wel eens beveiliging gehad. Anderen werden bedreigd via sociale media of e-mail. Lang niet alle burgemeesters deden aangifte na de bedreigingen... of niet telkens opnieuw na een nieuw geval. Het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters... is geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek. Het kabinet trekt extra geld uit voor Defensie. Hoeveel precies wordt in het voorjaar duidelijk. Maar het is al duidelijk dat het kabinet meer jachtvliegtuigen wil. En dat er ook weer Nederlandse tanks komen. De investeringen vloeien voort uit afspraken die zijn gemaakt op de NAVO-top in juli. Toen is besproken dat regeringen voor het einde van het jaar bepalen hoeveel extra ze aan Defensie gaan uitgeven. En hoe ze dat gaan besteden. Op de klimaattop in Polen, in Katowice, is op nog zoveel punten oneenigheid... dat het de vraag is of dit daadwerkelijk de laatste dag is, zoals de bedoeling is. Mogelijk lopen de gesprekken door tot in het weekende. Er ligt een concept-slottekst, maar daarin staan nog allerlei passages... waarover de deelnemende landen het niet eens zijn. Het Poolse voorzitterschap van de conferentie organiseert nu gesprekken... met individuele landen om in kaart te brengen... wat de belangrijkste struikelblokken zijn. En Zaanstad wil op alle bruggen in de gemeente een noodknop aanbrengen. Dat heeft burgemeester Hamming gezegd. Aanleiding is een ongeluk met de Prins Bernhardbrug die op afstand wordt bediend. Twee oudere voetgangers raakten gewond toen die plotseling open ging. Als blijkt dat een noodknop de veiligheid vergroot, krijgen alle bruggen een. Het weer, het blijft droog en het is een graad of twee. Morgen is er ook af en toe zon. De temperatuur ligt dan net iets boven het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. QFM Verkeersupdate. Verkeersupdate Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file in de regio. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden meer. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... 4 kilometer tussen Breukelen en Utrecht. De vertraging is iets meer dan 10 minuten. De A4, Den Haag-Amsterdam... tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Nieuwemeer... 8 kilometer en nog een kwartier vertraging. De andere kant op van Amsterdam naar Den Haag... tussen Schiphol en Roelevaaransveen nog 13 kilometer. Daar is de vertraging ongeveer een kwartier... De A9 Amstelveen Den Helder bij Helo 4 kilometer en 10 minuten oponthoud. En op de A9 richting Amstelveen de andere kant op bij Amstelveen... nog 2 kilometer na een ongeluk, maar alle rijstroken zijn er weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM, met me nu, de muziekboulevard. I'm yeah. yeah. to warn me about day, that I'm in trouble I'm in real trouble I'm in real big trouble You got anything to say, girl? Je fijne dagen.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 Kallit till noja skickas få ner kod jesus zie nu vad du har gjort för om du inte bidit fram där vi slupper een högt i bäck tomta i lut finns förfall myld blir vi sig gran som en man går man över dusor ut av En och närm åter rullar karl ankas spratt till mer gråtens skrätt då vet man Pee dat julen, dan is er tot voor hun smoo maar ik minst niet liten det var en van de redan då. bij fem hadden de gekten, dan vi tolk om hela släkten min morfar och min och hennes med direkt, och de en mijn faste ennens man met andere directe, en de tvinger hen te dans och en massa andere fram en grälar om om vitten av att hålla samt så hadde jag hade önskat ego, kanske lite Lego, men trots allt smussen, fick bara några pusser visst i julen helg, men jag stod ändå leende, och skattade och gryter, och sinneskydd beteende för här finns ju inte plats för någon variant ik heb een paar jongens dat van god, pension. terror, En een dat. fust in het afzien snabbt snel, zet het napt. Zo maar man inpakkt, dus van mij op de 23 december. En man je om dafstet, dan met je En zoek je man Ja, dat weet man Alles duur, ieder om nacht. Ja, daar weet man at... Juve, juvjag. Juve, juvjag. Juve, juvjag.